5 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Ondernemingsraad COA wil Ab Al Bayrak niet meer terug. Belangrijke map uit het dossier van de Vlis verdwenen. PvdA komt met wetsvoorstel voor stage illegale. <zienling>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 Het weer vanavond bevolkt met plaatselijk wat regen. Vannacht geleidelijk droog en af en toe opklaringen. Minima iets boven nul in het noordoosten tot 6 graden in Zeeland. Morgen wisselend bewolkt met smiddags een enkele bui. Middagtemperatuur rond 8 graden. En de paasdagen verlopen verder wisselvallig en iets minder fris. ANWB Verkeersinformatie kan met goed nieuws beginnen. De A16 Breda-Rotterdam is in beide richtingen weer open. Tijdlang was de weg tussen de Knoop en de Ridderkerk en Terbrechtseplein dicht. Daar was vanmiddag een vrachtwagen door de middenberm gereden. Het is nog wel behoorlijk druk op de routes rond uh, Rotterdam... en ook vooral de alternatieve routes. Op de A16 richting Rotterdam staat bij knopen Brechtseplein... nog twee kilometer vanuit Breda... Langer zijn de files op de A20, Hoek van Holland, richting Gouda... tussen Schiedam-Noord en Knopen ter 10 kilometer... op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 5. Verder beginnen sowieso de vakantiefiles snel op te lossen... in totaal nog 40 kilometer. De enige die nog opvalt is de A67, Eindhoven richting Duisburg. Daar staat tussen Knopen Heiken en de grens 5 kilometer.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 middag, vrijdag 6 april, de Goede Vrijdag. We spreken zo met een Nederlandse die probeert Mali uit te komen. De steur, de vis, die komt terug in de Rijn. De voedselbanken hebben een tekort aan voedsel. En voor vijf uur, hoort u, Sebastian Timmerman hier, spraken we over Ango Shimano, de derde Nederlandse wielenploeg. Die zou uitkomen in de Tour de France en Sebastian heeft nog even gebeld. Het nieuws klopt, dus deze zomer drie Nederlandse ploegen aan de start in de Tour de France. Maar we beginnen dit uur met Tristan van der Veen. Een belangrijke dossiermap over de aanvraag van een wapenvergunning door Tristan van der Vlis is verdwenen bij Politie Hollands Midden. Dat blijkt uit een reactie van het Openbaar Ministerie op een reconstructie van het verloop van de vergunningverlening door de NOS. Daarvoor spraken politiespecialisten Robert Bas en Ilan Sluis met veel bronnen binnen en buiten de Politie Hollands Midden. En Ilan, een van die twee researchers is hier in de studio. Ilan, er is dus een map weg. Wat voor map was dat?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 Ja, uh, dus onder meer de, uh, de, de, de aanwijzing dat er is dan al psychische problemen had. Uh, in, in 2005, bij die eerste aanvraag. Uh, en natuurlijk willen alle nabestaanden heel graag weten. wat er nou precies is gebeurd rondom die vergunningverlening. Hè. Die hebben nog heel veel vragen. En dit zou natuurlijk kunnen helpen bij hun verwerking van, uh, van het hele drama. Uh, bovendien uh, willen zij ook nog schade vergoed zien. Uh, voor al het leed dat ze hebben geleden. En zijn dus uh, ook nog op zoek of er nog mensen. hele grote steken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 maar dat hij er niet meer is, dat, uh, dat staat vast. Jullie hebben, dus, ik zei het in het begin al, een reconstructie gemaakt. Uh, wat blijkt er verder uit uit die reconstructie? Nou, onder meer dus dat toen uh, Tristan in 2008 een wapenvergunning aanvroeg... Uh, uh, de medewerker destijds uh, op meerdere manieren had kunnen weten... dat hij uh, in 2006 gedwongen opgenomen is geweest. Uh, nu is het verhaal uh, van politie Hollands meerder geweest... dat uh, die informatie in een je had moeten staan... die hem had moeten worden toegezonden. Dat maar de vraag is of hij dat gezien heeft... Een is voor iedereen die niet helemaal computerwijs is, is zo'n bestandje op de computer wat je kan openen. Ja, een, een bijlage bij een e-mail, zeg maar. Heel mooi. Ja. Um... Maar dat pdfje, dat is er niet meer, dat is weg. Uh, maar nu blijkt wel dat die informatie over Tristan's gedwongen opname... dat zat in een politiesysteem... dat eigenlijk voor iedere politieman toegankelijk was. Um, en dat blijkt ook uit, de, uit de, onze reconstructie... dat het gebruikelijk was dat medewerkers van bijzondere wetten... of Hollands Midden ook zelf naar die informatie in die systemen keken. Ja, dan is de grote vraag... Uh, je zei al dat de korpschef zei jullie hebben niks te vrezen. Maar je kan ook zeggen, waarom heeft de politie niet alles verteld? Ja, het is mij echt uh, onduidelijk waarom dat niet is gebeurd. We hebben natuurlijk ook wel uh, het een en ander voorgehouden aan Jan Stikvoort. En die uh, zegt eigenlijk dat hem niet bekend is dat die dossiermapper is geweest. Hij heeft ook gezegd dat hem niet bekend was dat die weigeringsbeschikking is gevonden in de kluis. Um, ja, het uh, blijft, blijft een beetje een, een, een ongewis waarom je dat nou precies niet heeft verteld. Ja. Goed, dankjewel voor het verhaal vanavond. Nog meer te zien in het acht uh, uur Sinaal op televisie. Zeker. Dankjewel, Ilan Sluis was dat. Voedselbank, Daan. Die heeft te veel klanten en ook een tekort aan voedsel. Steeds meer klanten komen dan ook op een wachtlijst te staan. Het aantal klanten is de afgelopen maanden enorm gestegen. Terwijl voedselproducenten als gevolg van de crisis steeds minder voedsel over hebben. Verslaggever Matthijs Holterop was vanmiddag bij de Voedselbank in Rotterdam-Zuid. Bij de Erasmus-parochie. Er valt een tomaat uit de tas. Die zal ik even terug doen. Dat is toch allemaal weer een? Zo. Nou, ik kom voor onze dochter. Die is ziek. Ze leeft uh, met een dochtertje van een uh, uitkering. En uh, ja, het is het minimum. Ja. Maar het was nog niet zo lang dus. Uh, nee, omdat ze eerst dacht dat ze er niet voor in aanmerking zou komen. En een stukje schaamtegevoel natuurlijk. Ja, dit is wel het laatste wat je wil. Dat mensen eten en je gaan geven. Gaan geven ja, dit ja. is echt een schroom. Uh, Clara Sies, u bent van de uh, voedselbanken in Nederland. Het is hier erg druk. Is het overal zo druk?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 Wij denken dat dat onder andere komt doordat de zorgkosten, zorgpremies eh, hoger zijn geworden. De zorg, de eigen bijdrage gaat omhoog. Andere kosten die omhoog gaan. Eh, GGZ die uit de, uit de handel is genomen. Eh, waardoor mensen nu het eind van de maand niet meer halen. Noodgedwongen huizen verkopen met restschuld. Huisuitzettingen, we zien alles langskomen. Die levensmiddelenproducenten die eh, produceren strakker op de vraag. Er blijft minder over. Dat mindere wordt ook nog eens een keertje op een andere manier in de markt gezet. Dus wij moeten het nu doen met de restjes van de restjes. korte termijn oplossing zou kunnen zijn dat de levensmiddelenproducenten met ons om de tafel willen gaan zitten. Om te kijken of wij niet voor een tiende of misschien zelfs een honderdste procent structureel in hun productie meegenomen kunnen worden als klant. Want dat zou een structureel probleem op kunnen leveren. Uh, op kunnen lossen, sorry. De laatste weken hebben we ongeveer 30 adressen erbij gekregen. Riet Schenkenveld van de ja? Voedselbank in Rotterdam-Zuid. En alle adressen liggen hier voor ons. Dat zijn er dus stukken meer dan uh, pak een beetje een half jaar geleden. Ja, dat klopt. Ja, toch wel veel alleenstaande mensen. Hè? Er komen hier ook wel eens mensen die eigenlijk niet op de lijst staan... maar toch wat eten ja, willen. dat klopt. Dat klopt. Dat, uh, dat komt ook voor. Ja, wat ja. kunt u dan zeggen? Uh, nou, dan, uh, dan uh, zeggen we... Komt u aan het einde, dan, uh, want het blijft altijd wel wat over. Dus dan kunnen we die, uh, dan, ge dan geven we dat. Want we gaan ervan uit dat je het heel hard nodig hebt als je dat komt vragen. Ja. Ja. Dus dan mag je de restjes uh, meenemen? Ja, nou, ja, pakketten die over zijn, ja, niet echt restjes, maar uh, ja. De ene keer is het wel wat en de andere keer is het echt helemaal niks. Dan krijgen die mensen echt helemaal niks. Ja, dus dan heb je maar uh, met blij te zijn met wat je krijgt natuurlijk. En als het dan helemaal niks is, wat is het dan? Uh, ja, soms heb je wel eens echt dingen waar je gewoon helemaal niks aan hebt. Zoals saucies. Dan heb je een halve tas vol saucies. En uh, ja, wat moet je met saucies zonder uh, pasta of wat dan ook? Of dan, uh, ja, vlees krijg je ook bijna nooit. Dat is uh, maar zo gering. Eieren helemaal nooit. Dus en het is paas nou. Dus ik had misschien wel verwacht dat iemand uh, zo vrijgeven was geweest om... Uh, Zeg maar, ja, uh, uh, eieren te geven of wat dan ook. Maar ja, ik zie helaas dat dat er weer niet bij is. Ja, er zijn eieren. Hm? Er zijn eieren. Ja? Nou, ik heb in ieder geval gewoon maar geen eieren. Nee, hey, oh, dan ga ik even een doosje voor u pakken. Mag ik deze? Alsjeblieft. Oké, okay, dankjewel. Nou, we hebben toch nog eieren. Die zijn door de kerkgangers bijeengebracht. gebracht. Ja, nou, dat is fijn. Ja, de mensen die doen echt vrijwilligerswerk. En uh, die mensen staan echt keihard te werken. Voor ons eigenlijk, ja, dat je geen eten hebt, maar... Ik ben in ieder geval blij. Mee. Straks de herdenking van de Kruisweg. Vanmiddag in Culemborg, niet in de kerk... maar als levend schouwspel tussen het winkelend publiek. De verkeersinformatie bij de ANWB is Jolanda van der Velde. Jolanda, de A16 kan je beter mijden volgens mij vandaag. Nou ja, ja dat was uh, tot, tot een uh, nou, kwartiertje geleden was het zeker zo, Bert. Maar goede nieuws is rond vijf uur is de A16 in beide richtingen weer helemaal open gegaan. Nu moeten de files daar gaan oplossen. Ja, is ze daar nog niet, meestal nog nee, niet meteen nee. bij, hè? Nou, op de A16 gelukkig wel, want het is net alsof je daar de kurk uit de fles haalt. Dan oh, kan ja. het weer door. Maar de wegen eromheen, zoals de A4, hoofdliegt richting Vlaardingen. Bij knooppunt Ketelplein staat nog 2 kilometer. En op de A20, hoek van Holland, richting Gouda... wordt knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer. En verderop bij het nog eens 3 En vanuit Gouda naar hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 5. Ik wil ik nog eentje apart noemen. De A67 Eindhoven richting Duitsland. Heeft te maken met een politiecontrole in Duitsland. Daar staat tussen knopend Saar de en de Duitse grens 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. Het is onrustig in Mali. Vanochtend riepen rebellen in het noorden van het land hun eigen staat uit. En op dit moment zijn er nog zo'n 60 Nederlanders in Mali. Een van die Nederlanders is Ewien van Bergeijk. En vlak voor deze uitzending sprak ik met haar... en ik vroeg haar om te beginnen waar ze was. Uh... We zijn nu op weg van Bamako naar Senegal, naar Dakar. U gaat proberen het land uit te komen? Ja. En dat doet u vrijwillig of heeft u het advies gekregen om het land uit te komen? Uh, we hebben via de organisatie waarmee we werken het advies gekregen. En uh, ook zeg maar, vanuit de ambassade, verschillende ambassades hebben ze gezegd dat de mensen die uh, geen ja, directe reden... ...hebben om in Mali te blijven om tijdelijk het land te verlaten. Want merkt u wat van de onrust? Oftewel, is het een terecht advies? Um, in Kujana... Wij zitten zelf uh, in Kujana. Uh, dat is zo'n 450 kilometer van uh, Sevare Mopti... ...waar uh, de onrust op dit moment plaatsvindt. Uh, en wat we wel merken is uh, de gevolgen van de sancties. Dus dat je... Zeg maar, er is minder elektriciteit, of vrijwel niet, en soms wel. Uh, de banken zijn gesloten, dus het is geen, uh, geen geldverkeer uh, actief. Um, dus de praktische zaken met name. Wat we ook zagen is dat we een paar dagen geleden kwamen een aantal militairen door Kujala op weg naar uh, de gebieden om uh, ja, het land zeg maar, te verdedigen. Maar onrust, in de zin van dat er uh, gevochten wordt of schermutselingen zijn... dat merkt u daar nog niet? Niet in Kotala, Wel in Bamako, maar niet in Kotala. En de mensen, maken die zich grote zorgen? Ja, als je om je heen uh, vraagt in, uh, vers ja, met verschillende Malinese praat... Uh, dan merk je wel zeg maar, dat ze op dit moment niet goed weten wat er staat te gebeuren. En dat het eigenlijk alle kanten op kan gaan. Ja, Wat zijn de berichten dat de rebellen oprukken? Uh, er zijn verschillende groepen rebellen en dat maakt het ook heel ingewikkeld. Er zijn vier uh, groepen in totaal. En er is één radicale groep die in uh, Timbuktu uh, zich heeft gevestigd. En die zei nu, ja die willen eigenlijk over het hele land de sharia invoeren. En hoe blijft u op de hoogte van al het nieuws en waar dus ook de rebellen zich bevinden en waar er wel of niet gevochten wordt? Voor uh, ons uh, zijn er verschillende nieuwssites, zowel in Mali als buiten Mali, waardoor we uh, ja, informatie krijgen, maar ook in onze vriendenkringen. En daarnaast luisteren we gewoon ook uh, ja, naar de radio. Je hebt RFI, je hebt verschillende ja, radiozenders uh, die uh, een en ander vertellen. U bent nu onderweg naar uh, de grens. Bent u er al vlakbij? Uh, nee, ik geloof dat we nog uh, in ieder geval tot zes uur en half zeven doorrijden. Dus we leven hier, uh, het is nu één uur middag. Dus dat is nog een uur of zes. Nog een uur of zes moet u uh, rijden, dan bent u er overheen. Denkt u dan dat u uh, snel terug kan? Wat zijn uw verwachtingen? Ja, dat is op dit moment heel moeilijk te zeggen. Er zou gisteren eigenlijk een, uh, um, een meeting plaatsvinden... tussen de kapitein uh, Sonongel, dus degene die het land uh, nu... Uh, over heeft genomen en verschillende politieke partijen, maar dat heeft niet plaatsgevonden omdat uh, verschillende partijen zeiden van, uh, ja ik ken hier het gezag van Sonogo niet. En daar zat iedereen eigenlijk wel op te hopen dat er uh, toch op uh, ja, gezocht werd naar een gezamenlijke oplossing. Dus ik, ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar we hopen dat we binnen nu en twee weken weer terug zijn naar de zaten. Ik wens u sterkte uh, en uh, nog een uh, ja, goede tocht verder. En hoop dat u uh, op tijd de grens over bent, mevrouw van Bergheik. Het is tien minuten voor half zes. In de Rooms-Katholieke kerken werden vanmiddag om drie uur... traditiegetrouw, de kruisweg werd gedacht. Die kruisweg die Jezus aflegde. Pastoor van Culemborg, de, die heet Gerven Zweers... die besloot het dit jaar anders aan te pakken. Geen staties lopen in de kerk, maar buiten. Midden tussen het publiek in het centrum van Culemborg. In de vorm van tableau vivant. Acteurs die de verschillende staties uitbeelden. Verslaggever Karin Alberts, keek mee. Zo stil en gewijd het straks in de kerk zal zijn, zo druk is het nu. Want er wordt het een en ander voorbereid, pastoor Gerben Zweers. Uh, ik zag iemand rondlopen en het leek net Jezus. Ja, dat is ook de bedoeling. Want we gaan vandaag de kruisweg die gaan we lopen in de stad, in Culemborg. We gaan het ook uh, terughalen, de geschiedenis van 2000 jaar geleden uh, in de stad. Dus ja, dan hoort daar wel de, de bijbehorende kleding hoort erbij, Dus ook Jezus met doornenkroon, met purpermantel en een uh, wit kleed. Hier in de kerk hangen natuurlijk ook de staties langs de muren... waar normaal gesproken op Goede Vrijdag bij stil wordt gestaan, bij gebeden wordt. Uh, u dacht dit jaar, ik ga het eens heel anders aanpakken? Ja, nou, het was eigenlijk een gedachte die ik al een aantal jaren had. Om, uh, om, uh, we houden alles maar zo mooi binnen de kerk en zo, dat is lekker veilig. En uh, terwijl uh, met Pasen de, de, de kruising van Jezus, de kruisweg, dat is zoiets intrigerends en uh, indringends ook... En van dat, dat is iets wat we ook moeten uitdragen in onze wereld. En ik heb er al een aantal jaren over gedacht. Maar ja, dan denk je van ja, we hmm, vragen wat organisatie en die treedt toch weer naar buiten toe. En vorig jaar zag ik de, de Passion in Gouda. Ik denk van nou ja, als daar 1,4 miljoen mensen naar kunnen kijken en 20.000 man op de markt in Gouda. En het is, ziet er geweldig uit, prachtig. Nou, dan kunnen wij dat in het mini dan in Culemborg. Nou, dan kan zoiets ook wel. En dat het initiatief van Pastor Sweers gehoor vindt, blijkt, want de kerk is afgeladen vol. Het blijkt nog een behoorlijke logistieke operatie om die volle kerk leeg te laten lopen naar buiten. En dan op de Varksmarkt, 100 meter van de Vietnamese loempia tent af en schuin tegenover de tattoo shop is de plek waar de derde statie wordt uitgebeeld. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Ja, mevrouw, toen kon u zomaar niet door, hè? Een hele groep nee, mensen voor een neus. Ik denk, wat is er te doen? Ik was een beetje nieuwsgierig eigenlijk. Maar ik weet al, is de kruisweg waarschijnlijk. Ja. Ik heb het gelezen. Ik, ik dacht, er gaat toch niet de markt op met die kruisweg? Oh. Ja. Maar het is dus wel zo. Ja. En wat ja. vindt u daarvan? Uh, nou, ik vind het een beetje... Een beetje gek eigenlijk nog. Weet je, het katholieke geloof is altijd zo in de kerk altijd geweest. En, um, met u zelf iets van huis ik ben, uit? Ja, ik ben uh, Rooms-katholiek. In de tegenwoordige tijd vind ik het een beetje een tweestrijd worden. Van, hoor ik er nou nog bij? Wil ik er nog bij horen? En, en ja. Dan komen ze weer langs lopen. Dan kunnen we kunnen even een blik werpen. Voorop gaan twee flambouwdragers, Twee pastores, ja. En daar komt Jezus met het kruis... Purpele mantel om de schouders. Maria erachteraan. Twee soldaten. Een aantal mensen van het volk. En er toch een man of 400 die meeloopt. Ongelooflijk. Ja. Ik zie daar een hele verbaasde blik. Of lijkt dat maar zo? Ja, ik vroeg me af wat dit was. Ja. Het Leidersverhaal wordt uitgebeeld. Ja, ik hoorde het. Wat vindt u daarvan, zo op straat? Nou, oh, dat vind ik geweldig. Ik heb gisteravond naar de Passion gekeken op uh, tv. En uh, daarvoor waren we dus uh, naar uh, de Witte Donderdagdienst uh, uh, in, in de kerk. Dus dat spreekt mij wel aan, uh, ja, ja, uh. Nog jong iemand die ja. meeloopt de straat op om het leidersverhaal van Jezus te bekijken. Ja, ja zeker. Hoe is dat? Ja, ik vind het uh, mooi en ze hebben het al heel goed georganiseerd. En uh, ook wel uh, leuk uh, allemaal allemaal uh, verteld wordt. Interessant natuurlijk om te weten allemaal. Voelt het niet vreemd om dat zo in de open lucht te doen, terwijl iedereen het winkelend publiek jullie ziet? Ja, het is wel anders dan, uh, dan normaal, maar het is juist, uh, je laat wel zien, uh, ja, je laat zien dat, je, dat je met de gemeenschap zeg maar, hier, uh, hier samen met z'n allen bent. Zeg maar. Al met al is het initiatief van de pastor geslaagd? Ja, zeker weten. Zeker weten. De bijdrage was van Karin Alberts vanuit Culemborg. De steur dan, die keert terug in de Rijn. De vis is ernstig bedreigd in de hele wereld... en volgens deskundigen is de Rijn een goede plaats... om de steur weer te herintroduceren. Gijs van Zonneveld is van natuurorganisatie ARK. Goedemiddag. Goedemiddag. ARK, dat staat nergens voor, hè? dat is gewoon een naam. Nee, dat is inderdaad gewoon een naam. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, het is een in initiatief van uw organisatie, ARK dus... en het Wereld Natuur um, ja. Maar waarom moet die steur terug naar de Rijn? Nou, Nederland is een delta. Een plek waar de rivier uh, langzaam uh, in de zee overstroomt. En de steur die wordt geboren in de rivier, die wordt groot de eerste tien jaar van zijn leven in die overgang tussen rivier en zee. En als die helemaal volwassen is, dan leeft hij op zee. Dus daarmee uh, is het eigenlijk een beetje een symbool voor Nederland. En als de steur weer terugkomt, dan betekent dat dat de kwaliteit van die gebieden ja, echt uh, op peil is, goed is. Wanneer is die weggegaan uit Nederland, oftewel uitgestorven? Ja, dat is een beetje geleidelijk gegaan, maar tussen 1930 ongeveer en 1950 is die echt helemaal verdwenen. Daarvoor had hij al een enorme knauw gekregen en ergens rond 52, 1952 is de laatste waarschijnlijk gevangen. Ja, en dan gaat u ze herintroduceren. Dan moeten ze ergens vandaan komen. Waar komen ja. de steurtjes vandaan? De steuren die zijn eigenlijk gered door een, een, een paar exemplaren, echt maar een paar exemplaren die in de golf van Biscayen bij Bordeaux gevangen zijn. En uh, de Franse overheid heeft bedacht van, ja dit is zonde, dat willen we voorkomen dat die uitsterft. En die zijn toen een kweekprogramma begonnen in begin jaren 90. En ja, dat begint nu eigenlijk een beetje te lopen. Er beginnen, die, die steuren beginnen na, uh, jonger te krijgen. En uh, er zijn er nu genoeg om eens te kijken, van, uh, kunnen, we, kunnen we echt aan een, uh, aan een herintroductie in de Rijn uh, gaan denken? Ja, en de Rijn, dat is ondertussen een schone rivier, want we herinneren ons de Rijn vooral als een open ja. riool. Ja, ja nee, dat, daar is ontzettend veel tijd en, uh, en energie in gestoken om die schoon te maken. Um, dus de, de, hij is schoon genoeg. En daarbovenop is het ook een leefgebied voor de steur. Zoals bijvoorbeeld Biesbos, uh, Millingenwaard, dat soort gebieden. Ja, die zijn natuurlijk ook weer, uh, weer, weer uh, flink hersteld en, en op kwaliteit. Dus hij heeft ook leefgebied. Dus schoon water, leefgebied maakt het dat inderdaad dat het gebied geschikt is. Ja, En uh, heeft daar voldoende uh, voedsel? We denken het wel. Um, en, en we zijn dan ARK Natuurontwikkeling, Wereld Natuurfonds, maar ook Sportvisserij Nederland en uh, de Blijdorp waar we dit project samen mee doen. En als wij zo naar die rivier kijken, denken we dat we ze inderdaad uh, dat ze genoeg uh, te eten kunnen vinden. Ja. En dan kunnen de mensen die van kaviaar houden ook weer aan hun trekken komen? <laughs> ja. ja, dat is op zich. Ja, wat, het kaviaar wat we eten is een andere steur. Dat is oh. vooral de Russische steur die, ja. uh, die voor de kaviaar zorgt. En dan worden ze vaak ook nog uh, na een tijdje uh, worden ze doodgemaakt. Dus daar, daar moeten we voorlopig nog maar even niet aan denken. Uh, hij moet eerst gewoon een gezond, uh, een gezond leven in de Rijn kunnen leiden. En dan zien we wel weer verder. Ja, en 50 steuren dus, uh, begrijp ik. Ja. Maar ja, uh, ik hoorde u ook al uh, hengel uh, mensen noemen, de sportvissers. Ja. Uh, bent u dan niet bang dat ze gewoon alle 50 in no-time... want dat zijn goede mensen die weten waar ja. de vissen zitten... aan, nou. het, aan het haakje hangen? Nou, de sturen zijn uh, heb ik me laten vertellen niet zo heel makkelijk te vangen. Um, en ah, nou, het, dat is, dat is helemaal gewoon... de uitdaging voor ze. Ja, ja, nou, misschien wel, maar uh, buiten dat, het is gewoon zwaar verboden om uh, om die vissen te vangen. Um, <laughs> ja, en als maar... je ze per ongeluk vangt, ja, dan moet zeggen. je ze terugzetten. Ja, want als je ja. ze dan per ongeluk aan je aan je haakje ja. krijgt, dan moet je ze wel terugzetten. Dat is ja, het dan wel. Je, je zoiets sowieso terugzetten en uh, via Sportvisserij Nederland proberen we ook iedereen op te roepen die zo'n vis uh, uh, per ongeluk vangt, om zo snel mogelijk terug te zetten, maar nog wel even een foto ervan te maken, zodat we misschien kunnen herleiden welke het was. En dan kunnen we ook in de gaten houden, naast het zendertje wat ze bij zich hebben. Die vissen oh, ze hebben ook een, zendertje, een zendertje, zendertje bij zich? Ja, ze hebben een zendertje gekregen. Oh, dus je kunt ook volgen via een, laten we zeggen, zo'n website? Ja, helaas wordt dat lastig, want vissen die komen nooit boven deze vissen komen nooit boven water en is dan, dan doet de gps het niet, dus we hebben een ander systeempje, een soort ja. vergelijking. Ja, maar... met wat je in een winkel hebt. Ja, maar... Als je door een poortje loopt, zegt hij piep. Oh, dat, dat is bij deze vissen ook maar zo. Ik, ik dacht eventjes, waarom hef, geef je een zendertje mee op het ja. moment... dat hij toch uh, uh, niet te registreren ja. is. Ja, nee, Hij is wel te registreren. Er liggen ontvangers in de rivier... en die pikken op zoveel plekken pikken die het signaal op. En dan ja. weten we dat hij daar voorbij gezwommen is. Nou. En dus met die vissers en die signalen kunnen we in de gaten houden wat ze, wat ze precies doen. Oké. Okay. Nou, uh, en hij komt, uh, is het, uh, hij en zij misschien ook wel. Ja. Ze, ze komen, laat ik het zo zeggen, naar Nederland, naar de Rijn. Meneer Van Zonneveld, hey. ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Dan gaan wij snel nog even naar Marcel en Meske. Want Marcel, ik hoor uh, applaus. Dat betekent dat er een punt gehaald is, of misschien wel het punt? Het punt, helemaal juist. Het matchpoint. Want uh, Robin Hazen heeft uh, zojuist de derde set uh, uitgemaakt met 6-4, dus... Een straight set overwinning. 6-3, 6-3, 6-4 tegen Andrei Daescu. Uh, het ging niet heel makkelijk. had aardig wat breakpoints nodig. Maar ja, op de, de cruciale momenten, zoals in de negende game... Uh, waarin hij een break forceerde in die uh, laatste set... ja, dan weet hij het gewoon toch uh, keurig uit te spelen. Zakelijk, professioneel, 6-3, 6-3, 6-4. Keurige overwinning van Robin Hazen. En daarmee staat Nederland dan op een 2-0 voorsprong tegen Roemenië. En is uh, ja, die stap nog maar uh, een heel klein stukje van ons verwijderd... om uiteindelijk in september die uh, promotiewedstrijd naar de wereldgroep te spelen. Morgen de dubbel. Daar komen Igor Seisling en dubbelspecialist Royer in actie. En uh, ja, die zouden toch dat klusje wel moeten klaren... en dan op een definitieve 3-0-voorsprong moeten kunnen komen. In ieder geval vandaag hebben de mannen gedaan wat ze moesten doen. Zonder setverlies is Nederland de dag doorgekomen. Schorel won gemakkelijk in 3 sets, net als Robin Hazen. Veilig rijden begint met goed zicht.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 oost zegt dat inmiddels meer personeel aan het werk is in Den Bosch... en dat de problemen daar nu zijn opgelost. En het derde Nederlandse ploeg mag dit jaar meedoen aan de Tour de France. Het is de ploeg Argos Shimano, die drie jaar geleden ook meedeed... toen onder de merknaam skill Shimano. De bekendste renner van het team is Kenny van Hummel. De ploegen van Rabobank en Van Ransolijn mochten al meedoen aan de Tour. En dat is het nieuws op dit moment. Het weer. Gerrit Hiemstra.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 De wind morgen uit het noorden is matig tot vrij krachtig. Windkracht 3 tot 5. En namorgen blijft het koud. Zondag is er veel bewolking. Het blijft zo goed als droog. Het wordt dan een graad of 9. Paasmaandag wordt het 10 tot 12 graden. Dan is het bewolkt en er kan wat regen vallen. De verkeersinformatie. Het gaat nu heel snel met het oplossen van de files. In totaal nog 25 kilometer file. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maastricht nog 3 kilometer... De A12 Utrecht Duitse grens bij Duiven 4 kilometer. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij Spaanse Polder 3 kilometer. Na een aanreding is daar de linker dicht en verderop voor het knoop Brusselplein nog 5. Op de A20 richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. A67 Eindhoven richting Duisburg, tussen Knopenszwarden Heijken en de Duitse grens 6 kilometer.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 De NOS, het Radio 1 Journaal, kijk u ook eens op onze eh, internetsite. www.nos.nl Er staat ook van alles over dat initiatiefwerstvoorstel... waar de Partij van de Arbeid mee gaat komen. Want dat moet het stage lopen van kinderen van illegale beter regelen. Nu mag het niet, maar het moet in de toekomst wel kunnen. Dat zegt de PvdA. Conflict hierover tussen de gemeente Amsterdam en het kabinet... liep deze week hoog op. Martijn van Dam van de Partij van de Arbeid aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. En dan komt u met reparatiewetgeving. Ja, dat is het eigenlijk. Ja, want uh, u krijgt uw zin niet en dan maakt u een wet zodat het wel mag. Nou, kijk, het is, het is gewoon heel onlogisch hoe het nu geregeld is. Want uh, kinderen uh, van ouders die illegaal zijn, daarvan hebben we altijd gezegd... ja, die kinderen kunnen er niks aan doen. Hè, die mogen daar niet de dupe van worden, dus ze mogen gewoon naar school. Um, en ja, bij school hoort ook dat je stage kunt lopen. Want anders kun je je school niet afmaken. Uh, dus het is heel onlogisch dat dat nu niet in de wet goed geregeld is. En het is ook... Um, um, Eigenlijk onbegrijpelijk dat, uh, dat Henk Kamp zo op zijn strepen gaat staan en, uh, uh, en, en dat blokkeert en gemeenten en scholen dreigen met boetes als ze toch meewerken aan zo'n stage. Terwijl iedereen begrijpt dat ja, als die kinderen naar school mogen, dan is het toch ook logisch dat ze hun school ook af moeten kunnen maken. Ja, de redenatie van de minister is, uh, van, uh, nou ja, ze zijn eigenlijk illegaal hier, dus dan kan je toch nog niet iets legaals doen? Nou ja, dat kan dus wel. Um, dat, is, dat is natuurlijk precies um, uh, waarom het zo geregeld is dat ze wel naar school toe mogen. Uh, omdat we altijd hebben gezegd, ja, die kinderen die mogen niet de dupe worden van de keuze van hun ouders om hier illegaal te verblijven. Ja, daar kunnen die kinderen natuurlijk niks aan doen. En die zijn soms op een, een tiende of twaalfde mee hier naartoe genomen. Um, en uh, daarom is het onderwijs bijvoorbeeld wel toegankelijk voor die kinderen. En zeggen we niet, ja, je bent illegaal, dus je mag niet naar school. Want daarmee vergooi je ook de toekomst van die kinderen. Um, en, en dat... Dat hebben we natuurlijk nooit gewild. Uh, en, en dus uh, is het ook heel raar om dan vervolgens te blokkeren... dat ze stage mogen lopen, want ze mogen gewoon naar school toe. Ja. Heeft u het een beetje uh, trouwens afgetast in de Tweede Kamer... Uh, bij de andere politieke partijen? Is er een meerderheid voor, denkt u? Uh, er was altijd een uh, meerderheid. Uh, want we hebben eerder samen met het CDA en GroenLinks een motie ingediend... die ook tegen de regering zei, maak dit mogelijk. En Dus er gebeurt nu al iets heel geks, dat de regering... Um, nu de hak in het zand zet en zegt we gaan dat niet doen. terwijl de Kamermeerderheid er al om gevraagd heeft. En ja, wij gaan ervan uit dat uh, uiteindelijk uh, deze partijen, dus ook het CDA, uh, wel mee zal doen met deze initiatieven. Het CDA zegt is... nu nog: het is nog, er is nog een zaak voor de rechter, die willen we ja? nog even afwachten. Ja, het is niet. Uh, is, is dat niet een beetje politiek naïef dat het dat er op voorhand vanuit gaat dat het CDA met want dit is wel weer een stap verder dan een motie, daarin wel mee gaat doen. Want dan gaan ze wel in tegen het eigen kabinet. Het gaat wel om principes die gaan over um, uh, eigenlijk menselijkheid. En uh, daar heeft het CDA tot nu toe wel ook steeds uh, grenzen proberen te trekken. En ze hebben dat ook gedaan door die motie in te dienen. Dus ik ga er eigenlijk vanuit, het is ook maar een hele kleine reparatie in de wet. Het is natuurlijk. Uh, het, is ook, het is eigenlijk al heel vreemd dat Henk Kamp er nu zo'n principiële zaak van maakt. Uh, ja. Omdat het dat. Natuurlijk als je gewoon kijkt naar de rest van de regelgeving is het niet zo'n principiële zaak dat die, want die kinderen mogen ook gewoon naar school toe. Dus ik verwacht eigenlijk dat het voor het CDA gewoon vanuit het oogpunt van medemenselijkheid uh, dat men ook hiervan zal zeggen dat gaan we gewoon netjes regelen. En wanneer moet het klaar zijn? Wij proberen zo snel mogelijk, want elke dag die je langer wacht, is er een kind dat zijn school niet kan afmaken. En die dus um, um, ja, het probleem heeft om uh, een goede toekomst op te bouwen. En dus het, we we proberen dat binnen één à twee weken al af te hebben, dat okay. initiatief wetsvoorstel. En, en wordt het dan een wetsvoorstel met terugwerkende kracht of alleen voor nieuwe gevallen? Um, ja, dat, dat, dat maakt op zich niet zo heel erg veel nou, uit. Wel voor, want... voor degenen die nu onder vuur liggen. Ja, ja, precies. Kijk, de, de, dan is de vraag of die boetes uh, worden teruggedraaid. Dat is natuurlijk onze, onze insteek. Dat, uh, dat er geen boetes worden uitgedeeld. En dat boetes die nu zijn uitgedeeld worden teruggedraaid, uiteraard. Meneer Van Dam, uh, dan spreken we u over twee weken als dit voorstel klaar is. Ja, we, we gaan ons best doen. Hè, want het, is, het moet natuurlijk wel even juridisch ook goed in elkaar zitten. Dus ik hoop dat dat lukt binnen twee weken. Maar wij denken dat het niet zo'n hele ingewikkelde wetswijziging hoeft te zijn. Goed, de intentie is er. Dank u wel, Martijn ja. Van Dam van de Partij van de Arbeid. Ja. Drie Nederlandse ploegen staan deze zomer aan de start bij de Ronde van Frankrijk. Die Luxe hadden we in 1992 voor het laatst. Deze zomer hebben we er dus weer drie. Naast Rabobank en Vakansvaleik komt ook het nieuwe team Argos Simano aan de start. Argos krijgt namelijk een wildcard. U hoort de reactie van ploegleider Ivan Spekembrink. Uh, super blij natuurlijk. Uh, onze doelstelling was duidelijk. We wilden op het allerhoogste niveau uh, meedoen. Daar willen we een structurele partij worden. We hebben net een sponsor gepresenteerd die zich daar langdurig aan gecommitteerd heeft. Ja, en als je dan een, uh, een uitnodiging krijgt direct voor de allergrootste wedstrijd... in het eerste jaar van dit nieuwe project, dat is geweldig. Dat is voor iedereen uh, super. Maar was het niet eigenlijk ook een klein beetje een invuloefening? Omdat uh, de grote baas van de Tour was vorige week bij de presentatie van jullie nieuwe sponsor. Toen dacht eigenlijk iedereen wel van, nou dat zit wel goed. Ja, misschien wel. En, en wij hadden zelf die berekening ook al wel gemaakt. En we hadden zelf ook wel uh, onze planning er al op aangepast dat we zouden gaan rijden. Ik bedoel, we zijn een grote ploeg. We merken dat organisatoren ons graag aan de start willen hebben. Maar toch, ik bedoel, uh, je moet respecteren de keuze van een organisator. En ik ben, uh, ik ben heel blij dat ze dat nu ook publiekelijk uh, hebben bekendgemaakt. Uh, jullie hebben een uitstekende ploeg. En met één uh, excellente sprinter op dit moment, uh, Marcel Kittel. De tourbaas had al gezinspeeld: Ik wil een duel zien tussen Cavendish en Kittel. Ja, ik kan me daar alleen maar bij aansluiten natuurlijk. Nee, Marcel die heeft zich uh, geweldig ontwikkeld de laatste uh, twee jaar. Um, en waar hij nu aan sprinters deelneemt, daar is hij een kanshebber. Hij laat mooie overwinningen zien. Um, en wij hopen die lijn door te trekken tot de Tour. En, en hij is nog geen Cavendish. Cavendish heeft enorm veel ritzegels in de Tour geboekt. Is is zeg maar de benchmark voor de sprinters. is wereldkampioen. is ook de te kloppen man. Um, maar goed, om de strijd in ieder geval met hem aan te gaan... Dat lijkt ons een geweldige uitdaging. En wie weet uh, verrast Marcel ons. Ga jij je ploeg uh, uiteindelijk ook helemaal uh, rondom Kittel... Nou, wij gaan het traject richting de Tour gaan in na de voorjaarsklassiekers. Dus dan gaan we met onze sportieve staf uh, samen zitten en gaan we de plannen maken richting de Tour. Um, natuurlijk, als we Marcel erheen sturen, een sprinter heeft munitie nodig om, uh, om te kunnen scoren. Daar zal rekening mee worden gehouden. Maar we willen ook een allround ploeg daar, uh, daarheen gaan sturen. Uh, wat zijn onze kansen om te winnen? Dat is een sprint. Uh, of dat is de aanval. En dan moet een, daar moet een goede balans in zitten. En daar gaan we na de klassiekers dus heel rustig uh, over nadenken met elkaar. Drie jaar geleden hebben jullie al meegedaan met uh, Skill Shimano toen nog. Uh, toen waren jullie echt de vrijbuitersploeg. Uh, ik denk dat de verwachtingen nu al iets hoger zijn. Ja, dat klopt. De situatie verandert. Wij zijn een grotere ploeg geworden. Een ploeg die denk ik meer aanspreekt. Waar meer uh, verwachtingen zijn van de mensen, maar ook van de concurrent. Uh, we hebben een paar renners die echt kunnen scoren. Daar moeten wij rekening mee houden, maar daar zal de concurrent ook rekening mee houden. Dus ja, het is een iets andere manier waarop we aan die wedstrijd uh, zullen gaan deelnemen. Van de andere kant, wij willen ook onbevangen daar kunnen rijden. We willen gewoon kunnen vrij buiten. En, uh, en dat, zullen we ook zeker, uh, dat zullen we ook zeker gaan doen. En dat zei de ploegleider Iwan Spekerbrink. Hij was in gesprek met Martin Vriesema. De Nederlandse overheid wil niet dat onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC naar een gevaarlijke variant van dat vogelgriepvirus, dat dat gepubliceerd wordt. Het ministerie van Economische Zaken is bang dat de informatie in handen valt van een bioterrorist of een schurkenstaat. Vorige week had de Amerikaanse staatscommissie voor bioveiligheid juist toestemming gegeven om de onderzoeksresultaten te publiceren. In de studio, redacteur Gezondheidszorg Rinke van der Brink. Uh, Rinke, laten we nog eventjes de zaken op een rijtje zitten. Want dit is een verhaal met een baard, zal ik bijna zeggen. Met een lange aanloop. Waar begonnen we? Het begon met het vogelgriepvirus... wat van dier op dier overgaat. En een enkele keer, als je heel intiem met dieren omgaat... en bijvoorbeeld in dezelfde ruimte met ze woont, wel eens van dieren op mensen. Dus dat was voor ja. mensen alleen gevaarlijk als ze dat kregen. Die kans was buitengewoon klein en dan is het een heel gevaarlijke griep. Um, onderzoekers in een Amerikaans onderzoeksteam en in een Rotterdams onderzoeksteam... hebben aangetoond met, met een paar tamelijk eenvoudige mutaties... dat virus van dieren op dieren overgaat door de lucht. Als een dier niest kan die een andere dier zo'n beetje aanstikken, ja. zeg maar ruwweg. En dat gaat over fretten. Die reageren vaak op griep. Als ja. mensen. Dus zeiden zij dat zou kunnen betekenen... dat het voor mensen gemakkelijk een heel gevaarlijk virus kan worden. Die ontdekking gaan we publiceren. Dat andere onderzoekers kijken of het allemaal klopt en die hetzelfde vinden. En als dat zo is gaan we proberen een vaccin te ontwikkelen... voor als dit in de natuur gaat gebeuren. En toen begonnen de problemen? En toen begonnen de problemen. Beide onderzoeksgroepen hebben een artikel geschreven. Dat zijn dus twee echt vergelijkbare studies. De ene heeft het naar Nature gestuurd, het andere naar Science die hebben, omdat dit om onderzoek gaat... wat je uh, kan gebruiken om, om een, een biobom te maken of zo... Um, hebben ze dat voorgelegd aan een Amerikaans instituut... de Staatscommissie voor Bioveiligheid. Dat heeft vele maanden geduurd... terwijl er al lang op een congres uitgebreid over gesproken was... en kranten erover schreven enzovoort. Uiteindelijk heeft vorige week die commissie na zeer rijp beraad... en het horen van iedereen die er iets van weet... besloten dat het gepubliceerd mag worden... Intussen ja. had in Nederland um, staatssecretaris Bleker van Economische Zaken gezegd van nou, ik zit er niet op te wachten. Er waren wat ongeruste geluiden in de Kamer. Hij zegt, volgens mij zijn het uh, strategische goederen, want je kan ze ook voor een slecht doel gebruiken. Dus is er een exportvergunning nodig om die kennis te mogen exporteren. En dat doe je als je het publiceert in een buitenlands tijdschrift. De onderzoekers bestrijden dat, want uh, EU-regelgeving zegt dat geld weliswaar... maar niet als het om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek gaat. En daar gaat het hier om, zeggen zij. Ja. Dus nu hebben we de situatie dat in Amerika deskundigen zeggen... nou, het mag best gepubliceerd worden. En dat in Nederland de staatssecretaris Henk Bleker zegt van... nee, nee, het is zo gevoelig. Ik laat dat instrumentarium oplossen wat jij zegt. Er is een exportvergunning voor nodig en die verleen ik niet. Dus, conclusie, het mag niet gepubliceerd worden. Nee, dat hij heeft niet gezegd dat... Dat is juist. Hij heeft niet gezegd dat hij die niet verleent. Uh, eind van deze maand, 23, 24 april, is een conferentie... waar allerlei internationale deskundigen en nationale aan het woord komen hierover. En als dan de onderzoekers een exportvergunning zouden aanvragen... dan zou hij die kunnen verlenen. Maar op het moment uh, is de feitelijke situatie dat de onderzoekers het niet mogen publiceren... omdat ze niet zo'n exportvergunning hebben. En uh, die willen ze ook niet aankomen. Vragen, omdat het, zeggen zij, helemaal niet van toepassing is. Ja, want die onderzoekers uh, zijn dan ook weer zo principieel. Die zeggen, daar hebben we geen exportvergunning voor nodig. Wij willen gewoon publiceren als wij denken dat dat wetenschappelijk verantwoord is. Ja, zij beschouwt als censuur op wetenschappelijk onderzoek. En daar willen ze niet aan meewerken. Maar wat gaan ze dan doen? Gaan ze het dan zelfstandig publiceren? Nou ja, ze zodat Bleker in de hoogste boom zit. Zij vertrouwen erop dat ze na de conferentie het mogen publiceren. En ook dat de staatssecretaris en het ministerie van Economische Zaken zullen inzien... dat het een, uh, een, een, een, een soort absurdere strijd worden omdat het Amerikaanse onderzoek intussen via een uh, videoconferentie de hele wereld over is gaan naar uh, grieponderzoek. Dus het is nu overal bekend. Dat is deze week gebeurd. Dus het, het, het, het is een soort achterhoedegevecht aan het worden en het Erasmus denkt van wij gaan dit winnen laten we maar even afwachten want anders krijgen we een hoop gedonder en de raad van bestuur is hoofdelijk verantwoordelijk als er gedonder komt. Dus die zeggen laten we even wachten. Ja die kennen dat spreekwoord hè. Alles in Nederland gebeurt 50 jaar later dan in Amerika. Zoiets was het toch. Goed we wachten ook maar met jouw uh, af naar dat, uh, naar dat congres verder. Dankjewel, Rinke. Straks, het is Pasen, dus ook weer tijd voor diverse festivals. Bij de AWB zit Jolande van der Velden voor de verkeersinformatie. Jolande, ik vind het maar een drukke avondspits voor een vrije dag. Ja, maar het gekke is met zo'n uh, lang weekend... dan is de vrijdagavondspits begint altijd heel vroeg. Als ik zo kijk naar het grafiekje... dan is de grootste drukte geweest tussen 2 en 3. En nu heb ik nog 13 kilometer file staan. Dus wel heel gauw gedaan. Kijk. Daarvan uh, noem ik de A20, hoek van Holland, richting Gouda, Bij Spaanse Polder 3 kilometer. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. En op de A67 Eindhoven richting Duisburg. Tussen Knoopend en en de Duitse grens nog 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal het Bert van Sloten. Oezbekistan, het is een van de meest gesloten landen ter wereld. Het investeringsklimaat is er extreem slecht. En toch was er de afgelopen dagen een economische missie op bezoek onder leiding van de Nederlandse ambassadeur in Moskou. Onze correspondent Kiesja Hekster die reisde mee en die sprak in Tashkent, dat is de hoofdstad van Oezbekistan met Dick Bongart, directeur van DSM in Moskou. Het is voor mij de eerste keer dat ik op missie ben in Oezbekistan. Ik kom hier met een open vizier. En mijn eerste indruk is, afgezien van het heerlijke weer, is dat er selectieve mogelijkheden zijn om business te doen. DSM doet al een heel klein beetje zaken hier, heb ik begrepen. Wat houdt dat in? Wij doen op dit moment een beetje zaken. Alleen op het gebied van life sciences, met name nutrition, dus de hele voedingskant. Met name voeding voor dieren. En daar doen wij zaken via een distributeur. Tegen welke problemen loopt u aan hier? Betalingsproblemen dat is een groot probleem hier. Dus om je importen betaald te krijgen in het land. Het vinden van de goede, betrouwbare lokale partners. En um, ja, de hele industrie is eigenlijk nog in opbouw. Dat is ook een groot probleem. En waarom is het moeilijk om betaald te krijgen? Um, dat heeft te maken met de lokale wetgeving. Het repatriëren van valuta is een groot probleem. Dus DSM factureert normaal gesproken in euro's of in dollars. En het is heel moeilijk voor lokale bedrijven om toegang te krijgen op een legale manier tot de euro's of dollars. Wat houdt dat dan in? Nou, ik geef je één voorbeeld. Er zijn bijvoorbeeld drie wisselkoersen hier in het land. De officiële koers op de dollar is 18,50. En dan heb je nog een middenkoers, dan heb je nog een, in een derde koers van het dubbele bijna. Dus welke koers wordt dan gekozen? Hoe stel je een prijs vast? Dat is een van de problemen waar je tegenaan loopt. Afgezien van de devaluatie van de SOM, lokale valuta, 30% per jaar. En ja. De missie is een paar dagen onderweg. Bent u enthousiast geworden om meer zaken te gaan doen? Ik zie mogelijkheden voor DSM in de zuivelsector. Ik zie mogelijkheden om enzymen te leveren aan de fruitindustrie. En er zijn mogelijkheden om enzymen te leveren in de bierindustrie. Dus ik zie met name op dat gebied het leven van enzymen zie ik wat mogelijkheden. Het is geen geheim dat Oezbekistan een dictatuur is. Mensenrechten worden geschonden op grote schaal. Is dat nog een overweging die ook meespeelt bij het zaken doen? Dat is zeker een overweging bij ons. Dus ik zie de ook niet snel overgaan tot lokale productie. Uh, zoals u weet zit de president zit hier al heel lang. Om um hem heen ook een hele... Heel machtsspel natuurlijk, dus ik denk niet dat dat in de komende, uh, op de korte termijn gaat veranderen. Dus ik denk dat de komende jaren dat dat hetzelfde zal blijven. Dus ik zie niet in dat DSM in de komende twee tot vijf jaar iets structureels gaat doen hier. En wat is alles bij elkaar het nut van zo'n economische missie? Het nut is dat je een beter inzicht krijgt om, van wat hier nou eigenlijk gebeurt. Dus uh, met ambassadeur Keller zijn wij meegewezen naar een drietal ministeries. En uh, twee daarvan, uh, de, de, de gesprekken die we daar hebben gevoerd, die waren zeer nuttig. En je hoort altijd informatie die je op afstand niet weet. Dus je moet er echt zelf zijn om het te kunnen ervaren. Dat zei de baas van DSM in Moskou, directeur Dick Bongart. Ja, Het is echt de Radio 1-muziek natuurlijk, hè. de Wombats. Het is een van de ex-tijdens het komende paaspop in Schijndel. Het festival begint over een paar minuten al om zes uur. Het driedaagse festival in Brabant luidt traditioneel het begin in van het festivalseizoen. Ron van Hall is van paaspop. Meneer van Hall, is het al een beetje druk? Het is heel druk en we hebben net eh, maar liefst 30 Harley-Davidson's eh, op het terrein eh, toegelaten. Dus eh, dat maakt al meteen een hele mooie waardige entree. Ja, en dat was de bedoeling ook om die toe te laten? Ja, dat was een prijsvraag hè, met een oh. hele bekende motormerk. Maar de camping loopt al uh, aardig vol. Dat ik zag vanmorgen om negen uh, uur al mensen met uh, rugzakken. Dus ze staan te popelen om uh, los te gaan dit weekend. Ja, ik was even bang dat er een motorbende onaangekondigd langs kwam. Maar dat is niet het geval. <laughs> nee, hoor, het is een goed overleg gegaan. Oké. Okay. Zeg, wat gaan de mensen zien? Je werd af en toe heel lastig te verstaan, omdat uh, er zijn allerlei tenten aan het soundchecken, dus het is af en toe gedreund. Dus als ik ja. af en toe je vraag niet verstaan, dan moet je me dat vergeven. Gewoon antwoord geven, net toen, alsof ik geen vraag gesteld heb. Maar ik vroeg, ja. wat gaan de mensen zien? Oh, vanavond bedoel je? Nou, ja? We gaan om zeven uur in uh, alle tenten die vanavond open zijn los. En vanavond zien ze onder andere Raccoon, uh, Kane, Chris Meowis. En dan hebben we in, uh, in de andere tenten uh, tent bijvoorbeeld een band staan die heet Blackbone, die is nu al aan het uh, soundchecken. Uh, Dear, Dear World staat uh, vanavond op uh, het podium, Malavita en dan nog zo'n kleine dertien andere acts. Ja, en, en wat is het bijzondere aan, in dit geval, jullie festival? Nou, het bijzondere is dat het sowieso al sinds 1978 bestaat, en dus de 34e editie. In 34 jaar tijd groeit het elk jaar een beetje harder. We hebben dit jaar helemaal liefst 13 podia. En uh, al die podia die hebben allemaal verschillende uh, muzikale subgenres. Dus dat gaat van, van stevige hard rock naar hip-hop en van, uh, van uh, dubstep naar, uh, naar indie bijvoorbeeld. Ja, eigenlijk alle stijlen een beetje door elkaar heen, dat is het. Ja, en vooral de diepgang ook per stijl, dat maakt het wel bijzonder. Ja. Is het moeilijk om bands, om de artiesten uh, te krijgen? Nee, Nederlandse bands is uh, eigenlijk helemaal niet moeilijk. Um, het lastige is om buitenlandse bands uh, te strikken, want daarvan ben je als organisatie altijd afhankelijk van of ze komen toeren in, uh, in Europa of niet. Bijvoorbeeld als Amerikaanse bands uh, niet overkomen, dan wordt het meestal wel een, een duur grapje. Ja, want ze willen dan niet één festival aandoen, maar dan willen ze meerdere festivals aandoen. Nou, niet per se. Kijk, als jij ze exclusief wil, dan, dan, dan kun je daar wel overheen komen, maar dan moet je wel een hoog prijskaartje betalen. En hoog is gewoon een paar, uh, nou niet een paar duizend, maar meerdere duizend euro's. Ja, het, ligt ook, het hangt natuurlijk ook van de grootte van de band af. Uh, als je de Red Hot Chili Peppers uh, wilt uh, boeken... dan moet je inderdaad met meer dan een miljoen euro te terugkomen. Bijvoorbeeld. Ja, die staan ook niet geprogrammeerd? Nee, die staan niet geprogrammeerd. Het is ook niet onze special guest op zondagavond trouwens. Nee, Helaas. Wie, wie dan? Of dat krijgen we dan pas te horen? Uh, nou, het is net als een verjaardagscadeautje Als ik ja. het nu verklap, dan is het eigenlijk helemaal niet meer leuk. <laughs> Gewoon komen, zeg je dan. Zeg. En, en nog eventjes, want dat moet je ook altijd bespreken bij een festival... Uh, uh, het weer. Uh, het, het, het is een beetje koud... Nee, ik, uh, ik, nee? ik, ik liep net in mijn t-shirtje rond met mijn, uh, met mijn zonnebril op. En het, ja, de zon gaat nu uh, langzaam uh, uh, onder, maar het, is nog steeds, uh, ja, het ziet er redelijk zomers uit. Ik zie veel t-shirtjes als ik uh, uit mijn raampje kijk hier. Dus, uh... nou, ik zal Gerrit Riepstaad direct er even bij uh, roepen om het weerbericht gewoon aan te passen. Zeg, <lacht> ik, ik wens u een, uh, een mooi festival. Hartstikke mooi, bedankt hoor. Dag. Dag. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Hier is met Hageman? In 16 grote gemeenten verdwijnen de komende jaren ruim 6000 banen. NRC Handelsblad schrijft dat gemeenten fors moeten bezuinigen. Ze ontkomen daarbij niet aan gedwongen ontslagen, denkt de krant. De gemeenten zelf verwachten dat ze het aantal medewerkers kunnen verkleinen door natuurlijk verloop. Omdat veel ambtenaren de komende jaren met pensioen gaan. Gemeente Arnhem garandeert zelfs de werkgelegenheid van alle medewerkers. In het sociaal plan zijn harde afspraken gemaakt om te voorkomen dat jongere, talentvolle medewerkers moeten vertrekken. Dat mag ook wel eens in de krant, moeten ze bij de gemeente Amsterdam hebben gedacht. Bij de bouw van de Noord-Zuidlijn is er voor het eerst een overschot. Iets meer dan 10 miljoen euro. Dat komt doordat de prognose van de financiële risico's lager uitvalt. Zo valt te lezen in het Parool. De gemeente ziet in het overschot geen reden om de begroting aan te passen. De bouw is nog altijd veel duurder dan afhankelijk werd gedacht. Tien jaar geleden, bij het begin, werd ervan uitgegaan dat de Noord-Zuidlijn bijna anderhalf miljard euro zou kosten. Inmiddels wordt de aanleg begroten op het dubbele. In de sociale media wordt er nog veel over nagepraat. De uitzending van The Passion, gisteravond live vanuit Rotterdam. De uitzending van de EO, de kerken en het Nederlands Bijbelgenootschap... kostte naar verluid 1,3 miljoen euro. De uitzending werd enthousiast ingeleid door een voormalige nieuwslezer... die de keuze voor Rotterdam als decor van het Leidensverhaal toelichtte. Rotterdam, een stad van wereldformaat... waar de veelkleurigheid van ons land in elke straat terug te vinden is... Maar ook de stad die zelf hoofdrolspeler is geweest in een geschiedenis van lijden, vernietiging, dood en wederopbouw. De stad die daarom als geen ander de impact begrijpt en voelt van dat eeuwenoude, wereldberoemde verhaal van lijden, dood en wederopstanding. Op de website van NRC Handelsblad staan tientallen reacties. Eén daarvan. Er valt veel af te dingen op deze versie van het evangelie. Maar er zijn zoveel mensen die pa Pasen uitsluitend associëren... met de meubelboulevard, dat ik hier erg blij mee ben. Iemand anders schrijft dat hij als niet-gelovige... de banalisering van het leidersverhaal een affront vindt... tegen elke goede smaak en diepzinnigheid. Het was in ieder geval het best bekeken programma van gisteravond... met 1,7 miljoen kijkers. TV-resercent Hans Berenkamp van NRC Handelsblad... zag zich af waar hij naar heeft zitten kijken. Devotie? Of de TV-recensent verzucht dat het raar is gelopen met het Nederlandse protestantisme. In grote lijnen kijken de toegestroomde mensen naar dezelfde artiesten en luisteren ze naar dezelfde Nederlandstalige liedjes. als bij een muziekshow van de Tros op een zomersplein. Maar nu krijgen ze er een spannend verhaal bij geleverd. Een verliefd stel dat vorig jaar op Goede Vrijdag trouwde in Amsterdam-Noord... kreeg een schadevergoeding van 1500 euro. Dat valt te lezen bij AT5. De trouwerij ging namelijk volledig mis. De trouwambtenaar was haar toga kwijt. Ze kende de namen van het bruidspaar en de getuigen niet. Okay. En kwam met een toespraak op de proppen waar de geliefde zich niet in herkende. In de weken daarna probeerde het stel verhaal te halen bij het stadsdeel. Ze kregen een brief vol met fouten. En in een, voicemail, in een voicemailbericht werden ze uitgelachen door medewerkers. De gemeentelijke ombudsman moest de boel uiteindelijk rechtzetten... en beslissen tot de schadevergoeding. In zijn rapport motiveerde de ombudsman de vergoeding met het argument... dat de dag niet kan worden overgedaan. Is dat zo? Vanaf, nou ja, misschien met iemand anders. <lacht> <lacht> een idee bij jou, die bij jou opkomen. Ik dacht vandaag nog een keertje. Nou, dankjewel je Marielle. Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet? De Bijbeltapes. Moeten we betalen of niet? Een eigentijds hoorspel over Marcus in Dit is de Zondag. Heb uw naaste lief als uzelf. Met Bram van der Vlucht als verteller. En ze begonnen weer te schreeuwen. Hij hem! Riepen ze. Huis zich hem! Over de laatste uren van Jezus en wat daarna gebeurde. Het was een heel... Het was een heel grote steen. Een grote steen? De Bijbel Zondag, Eerste Paasdag om 7 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.